Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Het dodental door de aardbeving in Marokko is opgelopen tot boven de 2000. Het dodental loopt naar verwachting nog verder op. Er zijn ook meer dan 2000 mensen gewond geraakt waarvan er 1400 ernstig aan toe zijn. Op verschillende plaatsen hebben mensen de nacht buiten doorgebracht omdat hun huis is verwoest of omdat ze bang zijn voor instortingsgevaar. Het epicentrum van de aardbeving lag in het Atlasgebergte, zo'n 80 kilometer ten zuiden van Marrakesh. Veel kleine dorpen in de bergen, die zwaar zijn getroffen, zijn moeilijk bereikbaar voor hulpverleners. Internationaal zijn verschillende hulpacties opgezet. Zo zamelt het Rode Kruis geld in voor de slachtoffers. De Nederlandse regering draagt daar 5 miljoen euro aan bij. Op het defensieterrein op de Arnhemse Heide, ten noorden van Arnhem... hebben de politie en de marechaussee een eind gemaakt aan een illegaal feest. Volgens getuigen waren er tientallen mensen aanwezig... en kreeg de politie meldingen van muziek op het terrein. De politie heeft de raveparty beëindigd. Rond het gebied bij Arnhem stond veel politie. Ook heeft er enige tijd een politiehelikopter boven het gebied gecirkeld. Opnieuw is de Oekraïnse hoofdstad Kiev door Rusland aangevallen met drones... Volgens de burgemeester zijn ze door luchtverdedigingssystemen uit de lucht geschoten. Brokstukken van de drones kwamen neer in drie verschillende wijken van Kiev... waardoor brand ontstond bij een park en wegen beschadigd raakten. Zeker één persoon raakte gewond. Kickbokser Bader Hari is in Parijs niet in actie gekomen tegen James McSweeney. Door de aardbeving in Marokko achtte de Marokkaanse Amsterdammer zichzelf niet in staat... om te gaan vechten tegen de Engelsman. In het Arabisch sprak hij het publiek in Parijs toe. Harry tegen McSweeney had het hoofdgevecht moeten worden van het evenement in Parijs... waar de overige acht, acht kickboxpartijen wel doorgingen. Het weer in het noordoosten mist of nevel. Het is zo'n 15 tot 20 graden. In de loop van de ochtend lost de mist op en wordt het opnieuw zonnig en warm... met 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 En die muziek die wordt elke week beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Daar bedanken we hem hartelijk voor. Hij komt elke week weer met een bak vol plaatjes. En dan gaan we eens even kijken wat er allemaal uh, nog kwalitatief geschikt is... om op de radio te draaien. En de eerste volgende artiest. Die is uh, geboren in 1947. Om precies te zijn op 20 februari 1947 in Rotterdam. Geboren als uh, Adrianus Marines uh, roetnaam naam Adrie Kivon. En bij sommigen gaat er een belletje rinkelen. Daar hebben we het over André van Duint... Nederlandse komiek, revuestar, zanger, acteur, regisseur, presentator, tekstschrijver... en ook nog eens een programmamaker. Het Algemeen Dagblad noemde hem in 2017... ruim een halve eeuw Nederlands grootste volkskomiek. En al vanaf het begin van zijn carrière nam van duin singles op. De Tamme Boerenzoon, een van de eerste in 1974. Toen kwam Willem Piet twee jaar later... En uh, weer een paar jaar later, ik heb hele grote bloemkolen, dat was 1979. Nederland die heeft de bal, dat was 1980. Er staat een paard in de gang, dat was in 1981. En uh, een van mijn favoriete platen wat betreft het weer, is Als de zon schijnt. Ja, yeah. is gemaakt in 1983 en zoals ik al zei, af en toe wijken we een klein beetje af. Aangezien het mooi weer is en misschien wel een van de laatste dagen, want... Uh, ja, een week lang hebben we nog even zomer gehad. Extreme zomer, moet ik eerlijk toegeven, vond het een beetje te warm. U ook waarschijnlijk, maar uh, het schijnt dat het alweer uh, wat kouder gaat worden vanaf volgende week. U hoort nu André van Duin met Als de zon schijnt. Als die boven aan de hemel staat, is het net of alles beter gaat. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Iedereen komt uit zijn slaap. Door die mooie rode koperen knaak. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt Niemand is zich nu van kwaad bewust Alle nadigheid wordt uitgeblust Oh wat is het leven fijn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 Het leven fijn, als de zon schijnt.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 Er is een zonnetje onder de mensen. Een blij gezicht te zien, ja, dat doet je goed. Vervul zo nu en dan hun liefste wensen. Het spreekwoord zegt wie goed doet, goed om te De volgende keer neem ik veiligheidsbel hoor. Zeg jullie, zingen ze een liedje? Een liedje zingen zo vroeg. <kwijls> nou, ik, ik ken een leuk liedje, ik ken een hele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 Het was eenzaam en zocht naar een vrouw En Piep zei een muis in het voorhuis Ik trouw en dus zongen ze samen Dat Wat is het toch fijn Een muis in een molen in moeken te zijn Ik zag een muis Waar? Daar op de trap Waar op de trap? Nou daar nou, een, een kleine klip, muis op loopjes Nee het is geen is grap Geen kak, klip, klip, klip die die klap op de, de trap En allen gezond. Dus aten de muisjes beschuitjes met muisjes. En iedereen zong toen: wat is er toch een, een Een muis in een morgen morgen te zijn. Ik zag een, een muis. Waar? Daar op de trap. Waar op de trap. Hij was als de dood voor de muizen die zongen Wat is er toch fijn Een muis in een in in morgen te zien Ik zag een muis, waar, daar op de trap Het feit naar hun zin. De molen staat leeg. Want geen vrouw durft erin. Ja, en dat was Rudy Karel met een muis in een molen in mooi Amsterdam. En daarvoor hoorde u Bob Scholder met breng eens een zonnetje. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. De volgende artiest, die uh, heet Conny van der Bos, heeft een heleboel leuke liedjes gemaakt. Uh. En daar elke week uh, zoeken we weer een leuke plaat uit... Uh, die we van uh, deze dame gaan draaien. Ze is geboren als Jacoba Adriana. Roepnaam naam Conny Hollenstelle, stellen. Maar u kent haar natuurlijk als Conny van der Bos, geboren in Den Haag op 16 januari 1937... In Amsterdam is ze overleden op 7 april 2002. Was een Nederlandse zangeres en ze zong overwegend Nederlandstalig repertoire. En zoals ik al zei, een heleboel leuke liedjes heeft ze gemaakt. En een van die liedjes was haar eerste grote hit in een nationale hitparade op nummer 9 stond die, een cover van Daisy, Daisy je D En 1963 van uh, Judd Strunk. U hoort nu Een Roosje, Mijn Roosje van Connie van der Bosch. Hij vergeet nooit die eerste ontmoeting... en hij weet nog precies wat ze zei... hij vergeet nooit toen zij in zijn armen... voor het eerst zei hij, de liefste ben jij... hij vergeet nooit die nacht na de trouwdag...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 De schiet en gaan we naar de beurzerras. Oh de kennis, daar is altijd wat te doen. En over in dat beurserat ben jij een zoetraat laat. -la! is jouw bedacht, maar ga nou mijn jongen als pa je hier eens uit. Tot zo dan, mijn Siska, en hoor je zacht je naam, dan sta ik met mijn ladder onder aan je raam. Vanaf gaan we naar de kermis in de stad, van de schiet en gaan naar de reuze rots. Oh, de kermis daar is altijd wat te doen. Hier, ja, daar gaan we. Josephine. Ik heb de muziek zelf gemaakt om zeker te zijn dat het uit mijn tijd zou zijn. De begeleiding is uit mijn tijd, want de heren achter mij zijn uit mijn tijd. En let u vooral op de discipline in deze troep. Pas als de baas ja zegt, beginnen zij. En dat kunnen niet veel bazen zeggen. Daar gaan we. Zij was de seksbom van de buurt en heette Josephine. Ik was nog jonge vuur en vlam, schreef ik haar een sonnet. Maar zo poëtisch was ze niet, ze nam de benen met een heer in de textiel, in zijn automobiel. Jozefine, Jozefine, Jozefine, ik was passé een teen. Toen heb ik jou, Jozefine, Jozefine, voor de eerste keer gezien Mijn moeder vond jou een bel En heel misschien, Jozefine, Jozefine, was jij dat wel Maar jij bracht mij van de wijs en bovendien ligt de buurt in op Parijs, als jij passeerde is Jozefine Die was ook niet je rat. Zij wist diep in haar hart dat zij meer mogelijkheden had. Ze kocht een kaartje naar Parijs en een blote Japan. En had al gauw tien rekken waar zij uit kiezen kon. Zij koos een miljonair van 85 jaren. Oh Jozefine, Jozefine, Jozefine, dat was niet dom gezien. Jij was al gauw in de rouw Jozefine met een miljoen. Moeder vond jou een lille bel, maar kopie kopie, Jozefien, dat had je wel. Liet jij je beet en bij de zeven zien, ging al heren voor de bijl, nou kun je nagaan, oh, Josephine. Ik zag laatst een enorme jacht, het was in zijn tropee. Net reed er een chauffeur voor in een lange slee. Ik zag dat er wel alleen in ik daar. Kom Jozefine naar buiten met een knul met zulk lang haar Ik zei dag Jozefine, ken jij mij nog misschien? En toen zei je Jozefine, Jozefine, tiens, ik heb jou meer gezien Voilà, bien sûr, het is wim, het is wim Maar niet meer zé, want in je mama vant Dan een drel in Zandvoort en de Zee. Een beetje koppie, koppie, koppie kan geen kwaad. Waar anders zat ik nou nog in de Kalwa-straat. Doe z'n groete, ze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 Wil je niet opstaan? Blijf je maar liggen. Moet je maar weten wat er van komt. Ja! Ja! Ja! Ik ken mensen rijp en groen. Die zijn arm met een miljoen. Die niet weten wat ze met de gouden dingetjes moeten doen. Als ze klagen aan mijn kop. maak geen rente, ik heb een strop. Geef ik ze als enig antwoord met de boodschap. Hoepel op! Zoek de zon nog, Dat is vol fijn. Want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn. Stap wel eerder zo'n te huid. Maar als je boter op je hoofd, dan blijf er dan maar liever uit. Hé, hey, niet zoenen op het zebra Je weet dat dat niet gaat, hier midden in de straat. Nee, niet zoenen op het zebra Dat mag beslist niet, schat. Nee, niet stoppen op het zebra Want als je dat hier doet, dan gaat het vast niet goed. Nee, niet stoppen op het zebrapad, dat mag beslist niet, schat. Niemand kan er ons passeren, alle auto's blijven staan. Maar intussen zijn de heren aan het moeten gegaan. Hey, niet zoenen op het zebrapad, al lijkt het je dat, het kan niet in de stad. Nee, niet zoenen op het zebrapad, dat mag. Niet. La, la, la, la, la, la, la, la. Wanneer ik met mijn vriendje ga alleen in de stad, dan steek ik altijd over op het heilig zebrapad. Maar als mijn vriend wil stoppen en vragen om een zoen, dan zeg ik altijd duidelijk om doen. Nee, niet zoenen op het zebrapad, al ik je je dat, het kan niet in de stad. Nee, niet zoenen op het zebrapad, dat mag wel.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 Die zomerdag zat ik op een terras met jou. Die The A. Zomerdag, Dat was Willeke Alberti. En daarvoor hoorde u ook Willeke Alberti met de opname 1962. 16 jaar oud. Hey, niet zoenen op het zebrapad. Ja, niet zoenen op het zebrapad uh, bracht ze uit toen uh, ze 16 jaar oud was. Dus uh, ja, ik vond het een leuk plaat. Tegenwoordig zou je dat soort muziek niet meer kunnen maken op een of andere manier. Maar toen de tijd kon je dat soort muziek maken. De volgende artiest is geboren in Bussum op 21 april 1945... is een Nederlandse zanger en hij is geboren onder de naam Ronald Edwin Tober. En u kent hem waarschijnlijk als uh, Ronnie Tober. In Bussum geboren, maar het enige gezin uh, emigreerde toen uh, hij drie jaar oud was naar de VS. Daar vestigde zich in Albany, de hoofdstad van de staat New York. Tober groeide daaruit op, uh, groeide daarop, niet uit, maar hij groeide op en ging daar naar de West Albany. Alabama School and Colony Central High School. Mondjevol. Hij bleek uh, over zangtalenten te beschikken. En trad op in twee musicals al daar. Daar deed hij in de rol van Tony in de musical The Boyfriend. En als Billy Jester in Little Mary Sunshine. En uh, in, uh, op 29 september 1960. Tijdens de campagne Kennedy vs. Nixon werd door de senator Samuel Stratton van de staat New York gevraagd... om voor de senator John F. Kennedy te zingen. En tevens vroeg congreslid uh, Dean Parker-Taylor aan of hij voor Nixon wilde zingen op 30 september 1960. En hij deed voor allebei, en voor allebei heeft hij gezongen. En u hoort hem nu, Ronnie Tober, met, met een roos in je blonde haren. Met een roos in je blonde haren...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 ben ik weer heel ver van hier Maar die roos die ik heb meegenomen Blijft voor mij een souvenir Met een roos in je blonde haren Zul je altijd in mijn gedachten was de hemel blauw die mooie dagen met jou Liever was ik hier bij jou gebleven, onze zomer ging te snel voorbij. Het leven heeft me heel veel moois gegeven en het middelpunt was jij De...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 Het zal wel weer overgaan Kom Kees, bekijk het kalmpjes aan Rotzooi is onvermijdelijk Laat ze er hang maar gaan Waait weer voorbij geleidelijk aan Donkere dagen, pokken en vlagen tegenspoed. spoed Schoppen en slagen moet je verdragen Het komt weer goed Kom Kees, het is maar tijd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 Dood, en dan heb je het gehad. En daarom plukt de dag. Alle misère van is morgen weer opgelost. Kom, Kees, het is tijdelijk Zal wel weer overgaan. Kom, Kees, bedankt. Zegeltjes plakken, klerenjob job. Kom Kees, het is maar tijdelijk Zet al je zorg opzij Kom Kees, het gaat allemaal In voorbij Kees, het is van verlopen De aard Kees, het is niet van mij te duur Kees, het loopt allemaal wat weer los Kees, het is niet zo erg Van te blij Kees, het komt allemaal In terecht Kees, het gaat allemaal Vogeltje, wat zing je broer? Is de nacht niet lang genoeg? Nee, de nacht is altijd veel te kort. daar het tegen vieren, zo morgens tegen vieren. daar het dag was echt gezellig. Het is dus gisteren weer eens uit de hand gelopen. En kwam het altijd heerlijk onverwacht.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 De nacht is altijd veel te kort Omdat de tegen vieren Zoals morgens tegen vieren Omdat de dan en gezellig hoort Een vogeltje dat zingen vroeg Is de nacht niet lang genoeg Nee, de nacht is altijd veel te kort u hoorde de muziek van Toon Hermans met Vogeltje, wat zing je vroeg? En daarvoor hoorde u Jonge Waard met Kom, En de volgende artiest, die kende ik eigenlijk altijd alleen als, uh, als uh, Nederlandse acteur. Ik heb het over Rijk de Gooier, geboren in Utrecht op 17 december 1925... En overleden in Amsterdam op 2 november 2011. En hij was bij het grote publiek, waaronder ik, altijd eigenlijk bekend als uh, Rijk de Gooier. Nederlandse acteur die tevens naam heeft gemaakt als komiek, zanger, schrijver en kolonist. En dat wist ik dus eigenlijk niet. Ja, totdat ik dit programma ging maken natuurlijk. De Gooier werd geboren in een gereformeerd... Gezien, als helft van twee eigen tweeling. Hij werd als eerste geboren door zijn tweelingzus Ankie. En hij groeide op in zijn geboortestad uh, Utrecht. En uh, ik ken hem eigenlijk alleen maar van uh, een heleboel films. En hij uh, heeft ook liedjes gezongen. U hoort hem nu Rijk te Gooi met Nelly van der Euvel. We waren vijftien of zoiets. En ik bracht je naar je huis toe op mijn fiets.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 Het was zo'n mooie zomer, maar die is voorbij gegaan. O oh, mooie Nelly van der Heuvel, zou jij nog?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 Dat deze geluidsdragers de tandtestijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie. Nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. De morgen is vandaag niet meer. Kant aan mijn broek, kant aan mijn broek. Vul mijn glas nog maar een keer. Kant aan mijn broek meneer, is die feestneus echt van jou? Maar wel een beetje blauw. Kant aan me op, mevrouw. Geen tijd meer om te balen, alleen maar ademhalen. En wie zal dat betalen? Dat zingt de hele tent. Leg die kater er daar mij neer. Kant aan me op, kant aan me rood. Anders doet je hoofd straks zeer. Kant aan mijn me op, mevrouw. Ik houd wel van een feestje en draag daar wel eens door. Maar we nooit te buiten, blijf in het goede sporen. Maar soms dat is het gekke, zijn alle grenzen zoek. Dan ben ik door de dolle heen en denk ik: kant aan mijn broek. Hey, morgen is vandaag niet meer. Kant aan mijn broek, kant aan mijn broek. Vul mijn glas nog maar een keer. Kant aan mijn broek, meneer. Is die feestnuus echt van jou? Gezet. Gooi Jans, vertrouw dat bands ook niet. Die kerels zijn zo slecht. Ze maken alle meisjes gek, alleen voor tijdverdraad. Ze hebben allemaal hetzelfde, ze moeten ze aan de En dan ik Is de merci aan de praat Je krijgt een advocaatje En een stukje chocolade Je zegt toch alles Ja En je bent veilig en vertrouwd Zolang je 50 centimeter Van je laag mag En hoe meer ik het gedaan Mijn moeder er de Jantjes met zrrp. Wordt nooit verliefd, ja. Wordt nooit verliefd. En daarvoor hoorde u Rita Corita met uh, kant aan mijn broek. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard, als u het gemist heeft... iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma herhaald. Ik wens u zometeen heel veel plezier met CFM Jazz. En ik laat u achter met een uh, zangduo, opgericht in 1945. Ik heb het over de spelbrekers. U hoort ze met, uh, op het tweede perron...